De Chinese politie heeft ruim 1400 Oeigoeren opgepakt... die zondag betrokken waren bij rellen in de westelijke regio Xinjiang. Dat meldt het staatspersbureau. Eerder was er sprake van zo'n 700 arrestaties. Bij gevechten met de politie vielen 156 doden en ongeveer 800 gewonden. In het gebied was in tientallen jaren niet zo'n grote uitbarsting van etnisch geweld. De islamitische Oeigoeren voelen zich gediscrimineerd. De rellen zijn volgens de Chinese regering in het buitenland georganiseerd. De leider van het wereldcongres van Oeigoeren is een zakenvrouw die in ballingschap in de Verenigde Staten woont. De VN-veiligheidsraad veroordeelt de recente raketlanceringen van Noord-Korea. De vijftien leden van de raad zeggen dat ze ernstig bezorgd zijn over de actie van de Noord-Koreanen. Zaterdag lanceerde het land aan zijn oostkust zeven skutraketten met een rijkwijte van 500 kilometer die neerkwamen in de Japanse zee omdat dat gebeurde op de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag... wilde het communistische bewind vermoedelijk een signaal aan de VS afgeven. Eerder lanceerde Noord-Korea een lange afstandsraket... en enkele raketten voor de korte afstand. De Veiligheidsraad noemt de lanceringen een bedreiging... voor de regionale en internationale veiligheid. Frankrijk eist van Iran de onmiddellijke vrijlating van een Franse vrouw... die vorige week werd opgepakt op verdenking van spionage. De vrouw van 23 werd gearresteerd kort voordat ze een vliegtuig naar huis wilde nemen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Kouchner, noemt de beschuldiging van spionage absurd. De vrouw heeft vijf maanden gewerkt als onderwijsassistent op de Universiteit van Isfahan. Ze deed de afgelopen tijd mee aan betogingen tegen het verloop van de presidentsverkiezingen... en maakte foto's van de demonstraties. De Iraanse politie pakte een week geleden ook negen Iraanse medewerkers van de Britse ambassade op wegens opruiing. Eén van hen zit nog vast. Het weer. Vanuit het toe westen toenemende kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Overdag ook soms wat zon. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort en, en Zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, met. nu de nacht ja. Hier ben ik geboren En laufe door de straat Ken die gezicht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 Ik laat die alten vögel en Verwandten ein en alle fangen van Freude aan zu weinen. We grillen die Mamas, kochen en we saufen schnapps en feiern een woche, jede nacht. En der mond scheint, houdt op mijn huis am see, orangen, op de weg. Ja.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 Shut up ever. <laughs>